Kassie kijken, kassie kijken. Elke dag maar weer. Kassie kijken, kassie kijken. Keer op keer. Kassie kijken, kassie kijken. Het journaal. Kassie kijken, kassie kijken. Of naar een, een of andere. Kassie kijken, kassie kijken. Grote show. Kassie kijken, kassie kijken. Of naar een videoclip. Kassie kijken, kassie kijken. Kassa. Kassie kijken, kassie kijken. Opsporing verzocht. Kassie kijken, kassie kijken. Eén vandaag. Kassie kijken, kassie kijken. Vara Tros Afro. Kassie kijken, kassie kijken. RTL of SBS. Kassie kijken, kassie kijken. Hardcore porno. Kassie kijken, kassie kijken. En nog meer bullshit. Kassie kijken, kassie kijken. Het helemaal zat elke dag tv. Kassie kijken, kassie Dag in, dag uit en zelfs nacht. Kassie kijken, kassie kijken. Ik word er doodziek van. Kassie kijken, Ik denk dat ik maar lekker naar bed ga. Kassie kijken, kassie En lekker ga slapen vroeg op. Kassie kijken, Morgen moet ik ook weer aan de gang. Kassie kijken, kassie kijken. Met televisieogen. televisieogen. Kassie kijken, kassie kijken. En gehersenspoeld. Kassie kijken, kassie kijken. Door de media. Want Puh, Dat ding maar uit het raam. Oh, wat heb je aan oh, zo'n klote ding. Ja, dat is waar.